Hier helemaal onderaan, de regel 11, of de uh, pagina 11, zien mm -hmm. so we het vers 22. En we gaan naar de volgende pagina, pagina 12. We gaan naar de volgende pagina, pagina 12. Ad et kets u uh, ishabeer. Geweldig wat jij ons nu hier We snoeim, let op wat je zegt ons. Dus alles wat hij zegt nu tegen die twaalf apostelen, precies hetzelfde, moet je weten dat je moet kweken in jezelf. Eh? Zonder dat kunnen we niet. Kijk, dat, zijn de, dat is het laatste station bij het komen tot Yeshua, die twaalf apostelen, in de mens. Dus, ja, jij wil komen tot Yeshua, dan moet je komen, onvermijdelijk. moet je komen tot, via bereken de het niveau binnen jezelf, op, natuurlijk, via, via jouw Kilim. moet je berekenen het niveau van die twaalf apostelen. Niet één van hen, maar al dit wel In jezelf. Want alles zit in de mens. En nou zegt hij verder. Hoe de mens verder, hoe zij verder moeten zich. Hoe, ze, hoe, hoe, hoe, ze, hoe, hoe zal het met hen gaan? Wie je tems nu jim le En jullie zullen gehad worden. Door elke mens. Le man om mijn naam, wahamehakeh, en wie wacht, letterlijk, ad et kets, dus wie volhoudt, wie wacht letterlijk, tot de tijd van het einde, hoe ishabeh, die zal gered worden. Wat betekent dat? Gewoon in de vertaling kan men niets begrijpen. In de, in de hele getal kan je dat wel zien wat, aan de woorden. Kan je dat zien uh, wat hij wil zeggen. Ten eerste, meneer Temsnoeem. Jullie zullen gehaat worden door elke mens. Zie je wat hij zegt ons. Door elke mens betekent. Uh, mens in onze wereld. Het kan, kan niet anders zijn dan, dan uh, gehaat omdat de mens bevrijd wordt van deze wereld. De, de mens wordt bevrijd. De mens die verbindt zich met Yeshua daadwerkelijk, die wordt bevrijd. En de andere die kijkt, ook in de werkelijkheid is het zo, dat de andere begrijpt niet wat het is. Maar hij voelt wel dat die verbanden die naar vlees, die hier in deze wereld zijn, dat deze mens, mens als het ware, die, Ontgroeid is van die verbanden naar vlees. En dat maakt, dat maakt dat de ander, als het ware, haat hem. Ja, net, zo, net zoals men haat uh, het goddelijke. Zo gaat men ook ha haten. De jullie mijn eh, gezanten en dan zie je dat schmi vanwege om mijn naam dat jullie dragen mijn naam maar hij die zal volhouden die letterlijk men vertaalt dat als volhouden maar in de heilige taal is het Mechake die uitkeekt beter te zeggen, niet wacht, had ik gezegd wacht, maar het is beter nog te zeggen uitkeekt, maar ga keek betekent uitkeek, die heet die keekt, u, keekt uit, oftewel, en wacht, maar dan wel keekt uit, betekent met het geloof boven het verstand, tot de tijd van kets, en kets betekent einde, en kets betekent einde, en wat is de einde? Wat is het einde? Wat men altijd denkt, einde van de wereld, einde, de, wat is de einde? Einde is altijd mal goed. Het laatste verhaal is het einde, de einde. Het einde is de, mal goed ook. Maar goed. Dus tot de tijd van de kets, tot de tijd van uh, kets. Want de, wanneer de mens welke, mal goed, welke kets, kats betekent einde. Echt de eindpunt. In de mens zelf. Dus niet wachten in de tijd van, hoe kan een mens wachten? Een mens kan wachten alleen gedurende zijn leven, ja, of niet? Oh, een pakweg 6, 6 7, 7, jaar of zo. Niet dat bedoelde hij. En ook niet als daarna, misschien als een Martje Koen wanneer zal komen. Niet dat bedoelde hij. Hij bedoelt, wie zal wachten tot de tijd van de kets, wanneer de einde, wanneer hij al, wanneer hij komt tot diepst ...in zichzelf tot de plaats die einde heet, kets, in de mens zelf, in de kilim van zichzelf, die wordt gered. Als de mens nog niet gekomen is tot zijn diepste kilim, dan betekent dat daar nog onder, waar hij, is nog, waar hij nog niet toegankelijk is, daar is het licht nog niet naartoe, kan, kan nog niet naartoe komen. Dan betekent dat daar nog heerst chaos. Duisternis. Dood. De? Maar wanneer, dus, wie volhoudt en dat men hem uh, haat, betekent van binnen. Dat die klipot, dat de wens om te ontvangen voor zichzelf, etc., <coughs> dat die krachten die als het ware haten, de mens, haten jullie zullen haten, in mijn naam betekent, jullie zullen dragen het, het Kdusha, de Kdusha, het Heilige. En daardoor zullen jullie gehad worden, duidelijk, want de klipot die haten alles wat te maken heeft met het Heilige. Kunnen we kunnen het niet verdragen. Ik weet nou hoeveel jullie zitten hier, nu? zes mensen. Ja. Hoeveel, wie, hoe, hoeveel waren we hier? Hoeveel kwamen hier in al die zes jaar of hoeveel? Honderden kwamen. Of in het begin waren honderden. Ik bedoel steeds meer, Veertig man ongeveer 40. Zo, hier zaten 40 man ongeveer 45. En dan steeds steeds minder meer. Weer anderen kwamen, die kwamen weer weg, etcetera. Omdat, stap voor stap komen we dieper in de mens in, de, in onszelf om. En men ervaart deze plaatsen die donker zijn. En men wil niet men wil niet. Men wil niet of men wil het niet. Men wil niet wachten. Men wil niet, zeg je dat, uitkijken tot de kets. Tot het einde. Zoals Yeshua zegt. Dus men gaat haten. Men voelt haat. Waarom voelt men haat? Men voelt haat tegen. Het doet pijn, het doet pijn, omdat iets wat al, waar, waar de mens al aan gewend was, dat is voor hem de realiteit, dat is voor hem zijn bodem. Hij maakt zichzelf een bodem, en dat is zijn bodem, en zo is hij gewend, het is niet volmaakt, maar dat is zijn basis. Maar dan Jezus zegt, nee, wie komt, wie als je, men zal je haten, le man om mijn naam. Want als een mens verbindt zich met Yeshua, dan gaat het licht van Yeshua, komt doorheen, helemaal door de mens heen en, Marie, en doet pijn. Doet pijn. Omdat het heilige is. En de wens om te ontvangen voor zichzelf. De mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En niets anders. De mens wil niets te maken met het heilige. Je wel, moet je goed weten. De mens is gemaakt zo dat de mens wil alles behalve het heilige. De mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En als het komt het heilige, dan is het haat. Geweldige haat komt voor het heilige. Kijk nou hoe ze haten de Yeshua. Dat is verschrikkelijk. Ze zeggen dat niet eens, maar ze, uh, zijn naam zelfs brengt de mens. Brengt hen in tot beef. Dat is werkelijk zo. Maar de mens die werkelijk Jeshua die gaat aannemen, dat die. die weet, ten, een vorm van overgeven, jezelf. Maar toch is die overal. Huh? Hij is wel overal. Oh? Overal, precies. Overal. Maar men maakt zichzelf, let op, men maakt zichzelf regeltjes. Men, als het ware, uh, begrenzingen maakt. Uh, door een zekere begrenzing van zijn eigen terrein maakt men en, om, en daardoor laat men het licht van uh, Yeshua niet ervaren. Dus men ervaart dat niet, het is altijd doorheen, het zit overal, want Yeshua is uh, in Yeshua is het de volheid van Eindsof, de volheid van Hashem zit in Yeshua. En ook in Jeshua is eigenlijk, de hele mensheid samen, het, het epicentrum, alle, alle krachten van de mensen die samen zijn, die zitten allemaal in de ketter. Dus in potentie zit alles in hem. Eigenlijk doordringt het de hele elke ziel. Niets kan, uh, niets, is, niets heeft de kracht om tegen de kracht van Jeshua tegen te gaan. Daarom, daarom doen ze ook hun oren dicht. Wanneer men spreekt over Yeshua. Dan doen ze hun oren dicht. Dan komt anders. En dat is ook een teken. Dat, dat, dat alleen van Yeshua ontvangen wij het heilige. He. Omdat het heilige wordt gehaat. Door de mens. Door de wens om te ontvangen voor zichzelf. Door een tegere mens. Een tegere mens in deze wereld die mooie kinderen heeft, gezin heeft, et cetera, Maar die Yeshua niet aanvaardt als Mashiach. En die zich niet schikt aan de wetten van de Koninkrijk der Hemelen. Hemel, zoals Yeshua ons beschrijft. En niet. Naar de regeltjes van die en die en die. Die schiet tekort. Straks als hij ziel terugkeert naar boven, dan men zal men hem vragen: wat heb je gedaan met de boodschap van Yeshua? Heb je gewerkt aan je overeenkomst die jezelf te brengen met Yeshua? Nee, ik heb wel dertig keer de hele Talmoed geleerd. Dag en nacht heb ik geleerd. Talmoed, dat. Is goed, maar in de naam van wie heb je dat gedaan? He? Want jij hebt gedaan dat, maar ik heb zoveel plezier gehad, natuurlijk plezier. Want als je dat doet, niet in de naam van Yeshua, dan heb je geen haat in jezelf. Haat in jezelf ga je pas voelen wanneer je gaat verbinden jezelf met Jezus, want dan zie je jezelf in werkelijkheid. Dan ga je voelen jezelf dat je haat hebt in jezelf. Heb je opbouwend dat je moet. Dan heb je in jezelf haat, want dan pas voel je dat je haat heeft. want jij je verbindt jezelf met het volmaakte en dan voel je op de um, het contrast tussen jezelf en, en Yeshua, en de kracht van de volmaakte. En dan natuurlijk, dat binnen jezelf, omdat jij nog niet uitgewerkt bent, nog niet helemaal, dan voel je deze haat wat hij zegt. Dat de krachten die zullen dan in jou zullen zijn, die dus nog niet gecorrigeerd zullen zijn door de wens om te geven, die zullen haat in jou, maar als je doorgaat totdat het licht wat van mij schijnt, in, ja, totdat het licht helemaal doorkomt tot het woord krets, ja, tot het einde, dat betekent einde van jouw kilim, daar waar het einde is van jouw kilim, dan ben je vol, zal je vol komen van licht en daar door zal je je wassen. Gered worden. Ook de vorm hier is het ook een passieve vorm. Niet dat zal jij jezelf redden, maar jij zal gered worden. Heel? Want de mens kan zichzelf niet redden. De mens kan alleen uh, inspanning leveren om zichzelf in overeenstemming te brengen met Hashem. Maar de mens is geen bron van redding. Hij heeft niet een bron van redding in zichzelf. Kilim, dat is de. Het bestanden uit niets is de mens. Maar het bestanden uit bestanden kan het bestanden uit niets redden. Maar de mens is dan een actieve deelnemer aan zijn redding. Dat wel. Maar dat factor dat de mens die wel werkt aan zichzelf werkelijk probeert. Uh, met de ware intentie probeert, probeert te werken aan zichzelf, dat die haat gaat ervaren in zichzelf en steeds meer haat begrijp je. Want hoe dichter kom je tot de kets, hoe dichter kom je tot het einde in jouw kilim, des te meer weerstand is het. Ja, net zoals je dat ziet, het, dicht bij, hoe dichterbij kom je tot de kern van de aarde. Ja, hoe meer, hoe krachtiger temperaturen zijn, hogere temperaturen zijn, en hoe moeilijker is het om daar aan te komen. Zo is het ook binnen de mens, is het ook net zo. Te komen tot de kern, tot de, tot dus tot de kets, tot het einde van onze gilim, daar zit enorm verweer om de mens uh, tegen te houden. Ja, tegen te houden, omdat... Het moet wel, mens moet tegengehouden worden, want om verder door te gaan moet je weer hogere inspanningen leveren. Iets wat waardoor jij, want hoe, hoe dieper wij komen tot het einde, des te zwaardere wensen zijn daar te corrigeren. Des te grotere kracht heb je nodig, licht heb je nodig, om die kilim die bij het einde zijn, om die. Uh, door te schouwen ja, om die licht te laten ontvangen en transparant te worden om tot licht te worden dus dat hebben we wat nieuw van Yeshua geleerd over het stukje van haat, dat jullie zullen gehaat worden om mijn naam vanwege de, het heilige dat in jullie uh, zal stralen door verbondenheid met mij. 23 we im yirdufu ethem ba'ir achat nusu la'ir acheret ki amen umer ani lahem lo halu lavor arey Yisrael Hade ki ven adam. 23. Behim hier de voet hem en dien, zij zullen jullie vervolgen, verdrijven. Behir achat, vervolgen en verdrijven, hetzelfde woord in, het, in de enige daad. In één stad Nusu la iracheret, vlucht naar de andere stad. Ki amen omer aan irachem, want waarlijk zeg ik het aan jullie. de halula voor al Israël. De steden van Israël zullen niet voorbij gaan. Ad ki tot totdat de zoon van de mens zal komen. Wat betekent dat? Wat heeft dat gezegd Jezus? ons? indien zij zullen jou jullie het van jullie spreekt van jullie. Dat weten we waarom van jullie, want er zijn 12 tal die de volgende fase vormen die verbonden met elkaar zijn in de naam van Yeshua. Dat zij indien zij jullie zullen vervolgen of verdrijven Achtervolgen nog beter. In één stad. Dan vlucht naar een ander. Dat, want, zegt hij, uh, de mens van, de, de, de, de zoon van de mens zal komen totdat de steden van Israël voorbij zullen gaan. Wat betekent voorbij, voorbij gaan? Voorbij gaan in het hele getal. Lavor betekent voorbij gaan. Dat betekent ook uh, uh, verdwijnen. Ver, verwijderd worden. Einde. Zo, wanneer einde zal komen. Wat betekent dat? Dat de mens, de, dus de, de, de, me, de mens, dus dat de zoon van de mens, dat is dan Yeshua in zijn, in zijn lagere gedeelte, die dus naar beneden zal afdalen. De, die zal komen voordat zij uh, klaar zijn. Wat betekent dat? We gaan verder kijken wat hij ons nu vertelt. 24. een talmiet nale al rabo we het al adonav misschien helpt het ons wat hij verder zegt een talmiet nale een leerling zal niet groter zijn dan zijn meester we het al adonav en een slaaf zal niet groot niet hoger, niet voor zich niet verheven tot zijn uh, Heer. Ik kan ook zeggen Meester. Opeens heeft hij over zo'n vergelijking geeft hij ons. Zie je dat hij spreekt steeds, over, steeds in zeg het, gelijkenissen, ja, in parabels? Want alleen de mens, steeds de mens moet zelf, stap voor stap naar wat de mens groeit, geestelijk hadiet, meer en meer begrijpen wat Yeshua zegt. 25. Da jo let al midde legiot kerabo, wa uva ve la evet legiot kadonav. Ihm de baal abijt, kar karu, baal ze woel af kilian shei beetu. Kijk okay, nou wat hij zegt. Hij so brengt dat in verband zichzelf en zijn leerlingen. Dus als jullie mijn naam, als jullie in mijn naam. ...leven en in mijn naam um, met mij verbonden zijn... ...dan zullen jullie ook ondergaan dingen wat ik doe. Ja. Wat, ik, wat ik onderga. Ja, ik. Dus uh, een leerling kan niet meer zijn dan zijn leraar Ter, Terwijl wanneer die leerling natuurlijk als leerling nog is. En... Een slaaf kan niet uh, boven omhoog uh, klimmen, zo, uh, boven, zijn, boven zijn meester komen. He? Dat betekent, dat betekent uh, geestelijk. Ja, geestelijk betekent dat. Dus het betekent dat er bestaat een verbondenheid tussen, tussen uh, de mens die Shoah aan. Uh, Beleefd. En Yeshua. En dat betekent ook dat dingen die gebeuren die met Yeshua, geestelijk, moet je ook bereid zijn om die te ondergaan. Ja of nee? Goed goed opletten. Het is alles een overeenkomst regenschap. Het is niet alleen Yeshua, Yeshua en dan. Uh, Schreeuwen tot Yeshua, Yeshua, maar doen een rare ding. Er is geen uh, komedie in het geestelijke. Comedie is de Ja, Dat is wat ze comedie maken van de Torah. Hebben ze goede comedie gemaakt? De Heilige Geest, de Torah, hebben ze comedie van gemaakt. Ja, daar, daar allerlei regeltjes. Zo uh, so, so, so belachelijk. Ik vond het zo belachelijk en ik kon het niet eruit komen. En ik was ook zo. Uh, so, en uh, ik kon het, ik kon het ik probeerde alles te. op allerlei manieren uh, uh, te komen te, tot begrepen. Dat maar, ik kon het niet. waar is de Heilige Geest? Waar is de Schepper? Dat hij op Shabbat moet lopen bijvoorbeeld. En then, uh, en ja, en dan, uh, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen en dan is het bijvoorbeeld, ik heb jullie verteld ja, dat als er een, hoe uh, zeg je dat, een, een beetje van een popo, van een, van een uh, vogel dat op jouw schouder of zo, op jouw uh, mooie zwarte pak uh, te, uh, neerkomt, je mag het niet gewoon afwegen met de hand, maar je mag het normaal zoals je doet. Maar je mag het wel doen door je hand om te draaien. Om te draaien. En met de buitenkant. Ja, maar niet met de palm. Maar met de buitenkant. Dat zo weg te wegvegen. Dat mag wel. Is dat de wet van de schepper? Is dat de wet van de schepper? En zo so zijn dat duizenden en duizenden regels. Die de mens zo uh, so ver brengen van de schepper. Dat ze we, weten niet meer wat het is. Dat is voor hen. De, de weg van het leven, dat is de manier van het leven, dat eigenlijk betekent, leef nou in je zonde. En het komt wel ooit de tijd dat de schep, dat de Mashiach, dat de bevrijder zal komen. Maar jij leeft gewoon, je dagelijks leven, gewoon in je zonde, oké. Okay. Jij zondig minder deed dit, omdat jij hoopt dat door niet te zondigen, dat jij beloning zal ontvangen, etc. Maar zo so is het leven en dat is Is dat een leven? Is dat iets is wat de schepper wil van, van de mens? En wil dat de mens, elke mens, absoluut elke mens, in tijden zijn incarnatie, dat die tot vrijheid komt. Dat die tot, tot de eenheid komt met hem via Yeshua. Dat hij zich verbindt met Yeshua. Hoe kan een mens zich verbinden door Yeshua? Een leerling kan niet meer zijn dan zijn leraar, Een slaaf kan niet meer zijn dan zijn meester. Dus hij moet doen zoals hij. Dan het maximum wat zal je ontvangen is zoals hij. Je kan niet boven, boven gaan dan jouw meester. Dat is wat hij ons nu zegt. En kijk nou wat hij verder zegt. We day, dayolet al niet, 25. Legioot Karabo. Het is voldoende voor een leerling om te zijn als zijn meester. Of als zijn leraar. Will I have it? En voor een slaaf is het genoeg om te zijn zoals zijn Heer. Zijn, zijn Heer is goed. Wat betekent dat? Overeenkomst en regenschappen. Dat het het hoogste voor ons is dan Is Yeshua. Als het, hoe gaat het met Yeshua? Zo gaat het ook met de mens, met de mens van binnen. Indien men, um, uh, de baas van het en de baas de hoe zeg je het de heer des huizes heer des huizes noemt baalswul de baalswul betekent uh, uh, hey dus die de, de de de baas over de boze of zeg je het en hey die uh, de aanvoerder van de boze geesten. Ja, Dat is de aanvoerder, de bezitter van de boze geesten. Dus als indien in men de baas van het, uh, het baas van het huis, dus de, de, de, de, de, de huismeester, de heer des huizes noemt, al. Uh, uh, de bezitter van, of de aanvoerder van de onreine krachten. Afkilanschijbeto, dan des te meer zullen, zullen zij zo noemen, de zijn, hui, zijn huisgenoten. Duidelijk. Zo so is het ook ten aanzien van jullie. Het is ook uh, daarom is ook, zullen, zullen ook jullie gehaat worden. Duidelijk. En, en aan de andere kant is dat ook, betekent dat ook dat uh, dat als jullie mij aanhangen, dan moeten ook jullie ook volgen uh, wat ik, mijn boodschap van het Koninkrijk der Hemel, hoe kom je in het Koninkrijk der Hemel? Dus om na te leven wat, uh, wat ik heb hier gebracht. 26. Welke Lotte Rauw ki eindavar d'avar me huse ascherlo y galé, wen n'elam asherlo i vadea. Al ken se. Alkeen lotte niet bang voor hen, voor hen die jou die ene warme Goesee, want er is geen ding dat, ver dat bedekt is, dat niet ontdekt zal worden. Er is niets wat bedekt is, verhuld is, wat niet onthuld zal worden. We een elam en er is niets, nee, is niets bedekt wat niet ontdekt zal worden, dus open maar open gemaakt zal worden. Wij in Nijlame, niets is ver, ver, ver, ver, verhuld dat niet je uh, vadé, lo je dat niet gekend zal worden, dat niet naar boven zal komen, dat men zal dat gaan weten, kennen, kennen. dat. Ik zie wat je ons zegt. Moeilijk, ja. Wat betekent dat? Nee, oké, okay, misschien in de vertaling, in normale vertaling zeggen ze, misschien ook, het is ongeveer hetzelfde. Maar wat betekent dat? Alles, alles wat verborgen is, zal, zal komen tot licht. Zie je wat het is? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat betekent dat een mens, goed opletten, dat een mens binnen zichzelf moet niet kwijken of moet niet kwijken, niet kweken eigen liefde van binnen zichzelf. Geen verbondenheid voelen van binnen iets wat verborgen liefde ik heb van binnen mijzelf voor iets of voor iemand. Nog een Dit? Oké, okay. nog een keer. Dus, dat betekent wat hij zegt, alles komt uiteindelijk naar boven. Dus alles komt uiteindelijk in het, tot het licht, naar het, naar het licht. Dat betekent dat... Een mens moet zichzelf onderzoeken, steeds onderzoeken in jezelf. En te kijken, waar zit in jou, in binnen jezelf, in binnen jouzelf, iets wat verborgen is voor jou. Dus iets van, jou, ja, iets van jouw wens om te ontvangen voor zichzelf, dat verborgen is. Ja, de ene heeft, het koestert een liefde voor iets, een bepaald voorwerp, of een bepaald gedachte, of een nog een... Nog Erger nog een mens die van vlees en bloed is. Hè? En dat, dat koestert heel leven liefde voor, voor een bepaalde persoon. Voor bijvoorbeeld. Ja, en dat blijft uh, als het ware hangen bij die mens. Ja, vaak mensen die gestoord zijn of psychisch. Hebben uh, ze dat ook dat soort. Ze hangen ook vaak aan, uh, aan mensen. Aan wat, met hen, wat aan hen zogenaamd aangedaan werd. Steeds met zich bezighouden met de mens. Moet je steeds proberen binnen jezelf, onderzoeken jezelf. Hoe? Als je loopt ergens en je hoort jezelf van, van binnen, ook hoor je van binnen, of je hoort jezelf dat jij je verbonden bent met, met, met, met in jouw gedachten, met praten met iemand anders of in de situaties, etc. Dan moet je op dat moment ook weer zelf bevrijden, want in elke toestand hoef je niet na te denken waar jij het over zal spreken. Altijd zal jij weten wat te zeggen in elke toestand. He? Dus je moet niet van binnen verbondenheid hebben met allerlei situaties waarbij jij voelt dat jij verbonden bent met iemand. He? Van binnen. Dat jij een zekere genegenheid voelt voor dit, voor dat, voor dat, voor dat. Want wie wat dat zegt, dat alles wat verborgen is. Breng dat omhoog, want dat is, het, het kan niet anders. Als een mens dat uh, verbergt binnen zichzelf, dan betekent dat, dat de mens zichzelf ook dat stukje plaats in de mens waar, waar, waar, waarin, het, waarin het verborgen is, iets is. Ja? Liefde voor iets, ja? wat, wat dan ook, behalve de vrijheid, behalve de wens om te geven. Ja, waarom kunnen we alleen, de die zo lief hebben, de wens om te geven? Dus de vrijheid. betekent uh, zonder iets terug voor willen ontvangen. Heel? En daardoor, alleen daardoor, komt de mens vrij. En tot zijn dwarsdom, en tot zijn ademhalen, echt vrij uh, van elke... ...vorm van... Uh, ...verhulling... Eindelijk. ...maar de mens moet wel... ...steeds... ...in zichzelf dat onderzoeken... Dat, ...omdat Jezus zegt ons... ...alles wat verborgen is... ...zal onvermijdelijk... Het het, ...naar het, tot het licht komen... ...kijk nou, we zien het alles... ...in alles wat er... Wat er ...dat het allemaal klopt... ...ja ook, kijk nou, alles... ...al die ellende wat die... ...wat die, die banken hebben uh, veroorzaakt aan de wereld. Heerlijk, ja, alle ellende. Ja, dus dachten we dachten, wij zullen nog meer geld hebben. Nog meer verborgen dingen. Ze dachten, van, dat, is allemaal verborgen dingen. Verborgen voor de, voor de maatschappij. Voor de gemeenschap. Wat ze allemaal uitgehaald hadden. En dan kwam alles naar boven. Zo, so alles komt naar boven. Moet je wel vertrouwen erop hebben. Dat ook... Elke, ver, elk vergrijp. Maar belangrijk is niet kijken naar, naar buiten. Natuurlijk in het algemeen aspect, precies hetzelfde. Alles komt naar boven. Alles komt naar boven en om gezuiverd te worden. Weet het? Omdat er bestaat zoiets, let op. Dat de mens is gemaakt zo. En de mensheid ook. Dat het, dat het mag niet. Uh, ah, we hebben dat genoemd. Hoe hebben we dat genoemd? Dubbele druk. Dat van binnen, de druk van binnen... en de druk van buiten moet... moet overeen komen. Heelde. Als een mens... van binnen heeft, binnen zichzelf... heeft geheim. Ja, geheim betekent... Dat, dat daar zit iets... dat verborgen is. En geheim betekent dat niet... Dat hoef je, niet hoef je niet, om te onthullen, hoef je niet... Naar andere, bij anderen terecht. Je hoeft niet uit te praten. Maar je moet wel dat... Die, dat geheim wat bij jou verborgen is, moet brengen omhoog naar Yeshua en niet schamen jezelf, Heel, niet schamen jezelf daarvoor, want daarvoor is, ook, daarvoor is juist, hij is daarvoor gestuurd, hier deze kracht, om ons te zuiveren, zo weet elk moment, elk elke onze zonde is het, staat voor hem helder, elke, elke zonde is natuurlijk het ontbreken van het licht, en omdat Jezus uh, opgestegen had, uh, was in de hemel en geen lichaam van lichaam meer heeft zoals het wij hier hebben met de wens om, de wens om te ontvangen voor zichzelf, dan is het doordrongen de hele, het hele bestaan is doordrongen daarmee, we hoeven niet te schamen onszelf voor hem ja? dus dan moet je weten, alle die geheimen moet je wel door transparant maken ten opzichte van het van Yeshua. Eerlijk. Geven je hart aan Yeshua. Deze plaatsen. Die verborgen plaatsen. Reinigen. Zuiveren. Open maken. Absoluut. Absoluut intentie. En dat alleen kan je doen. Alleen niet met je verstand. Want verstand zegt. Doe ontvang voor jezelf. Wat is nou. Het leven is kort. Doe maar dat. Schiet op. Schiet nou op dan doe maar, ontvang dit, ontvang dat. Geniet nou, wat is het nou? Straks uh, ga je dood zetten. jezelf, dus die plaatsen binnen jezelf, die daar waar de, waar de verborgenheid zit, die moet je juist zuiveren omhoog te brengen naar je schoen. Dat is wat hij zegt, ook we hebben, boven hebben we ook geleerd in de 22, dat... Uh, jullie zullen gehaat worden. Ook de haat... ...komt juist door die... ...verborgen geheimen... ...die we hebben. We moeten absoluut we moeten zorgen... ...dat je geen geheim heeft, moet hebben... ...voor Yeshua... ...voor de wens om te geven. En hoe moet je dat doen? Door niet te schamen... ...zichzelf voor hem. Hij zegt ook... ...herinner je wat Yeshua zegt? Wie zichzelf schaamt voor mij... Zal ik ook voor hem schamen voor mijn, voor mijn, voor mijn vader? Wat betekent dat? Dat als je schaamt voor Yeshua. betekent dat jij verborgen geheimen heeft, dingen die je verborgen houdt, van hem. Dat betekent niet laat die plaatsen, geheime plaatsen, die pijn doen bij jou. Jij. jij Jij ont, ontloopt zij. Jij kan of wil hen nog niet uh, uh, onthullen. Jij, niet, uh, dat kan je doen alleen door steeds boven het verstand te gaan. Als je dat niet doet, dus betekent dat jij wel met Yeshua bezig bent, maar daarnaast behou je ook jouw eigen geheimen. Binnen jezelf, binnen jouw Dat Betekent dat, die geheime, betekent dat zijn die plaatsen. Die, waar, waar, waar, waar die jij schaamt. Dat je schaamt jezelf deze plaatsen. Te laten zien aan Jezus. Te brengen dat aan Jezus. Want jij kan het niet corrigeren zelf. Jij kan, wat, hoogstens wat wij kunnen doen is. Om die, om de kracht op te brengen van binnen, om boven het verstand deze plaats leeg te gooien voor Jezus. En hij gaat dan, daarmee geven wij als het ware deze plaats, die geheim voor ons was. Daar waar de concentratie van krachten waren, die, uh, waardoor deze plaats in deze plaats was uh, discrepantie naar eigenschappen, waardoor in deze plaats, die verborgen plaats, wat zit in deze verborgen plaats? De wet van die, de wet, de wet van die twee, uh, hoe zeg ik dat, van die twee, we hebben dat geleerd, die twee van die twee drukken, druk van buiten en druk van binnen, in deze plaats is de druk van binnen overheersend. Er is geen, duidelijk geen, overeenkomst, geen euh, harmonie in deze plaats die verborgen, waar verborgen geheimen, jouw persoonlijke verborgen geheimen zitten, of de krachten die nog euh, daar waar een stuk van de krachten zitten, die nog niet gedifferentieerd zijn van jouw gevoel. Dat wordt, dat haat Jeshua. Dat haat en dat maakt ook binnen jezelf dat voelde, dat stukje En dus Natuurlijk allemaal hebben we dat. Maar allemaal moeten we opbrengen. Steeds, steeds met de dag opbrengen. Eh, dat om boven het verstand te gaan. En die geheime plaatsen in ons. Leeg te pompen. Ja? Het was uh, vroeger een, ja, een, een relatie of een... Uh, een uh, een liefde, verloren liefde, liefde dat niet niet is. En dat hangt ergens in mijzelf. Alles zuiveren, alles wat je in jou is, elke geheime wens, alles moet je zuiveren. De wensen zijn niet slecht, maar die moeten zuiveren, de kracht. Ja? Die, de, de spanning die er is, geestelijke spanning in deze plaats, wat die verborgen is moet je pompen, Want Yeshua zegt ons, elke plaats die bedekt is, bedekt, bedekt door door eigen eigen ik, ik, ik, dat zal onvermijdelijk onthuld worden. Want de wet van het helal is de wet van de gelijke druk. Totdat de mens die gelijke druk van in al zijn kilim, tot de kets, tot het einde van zijn kilim, niet zal uh, voor elkaar krijgen. Zal, blijven deze, uh, zal, bleef, zal hij blijven, um, um, als het ware, in, in discrepantie met Isu. Nog steeds moet, heeft hij nodig, en nog steeds heeft hij dan haat, zie je dat, haat in zichzelf. Telkens deze verborgen plaats leegpompen door het leegpompen elke dag van deze geheime plaats die je hebt. En je zal zien hoeveel je dat die hebt. Als je begint het eraan, eraan werken of gaat verder. Dan ga je in plaats, de, in plaats van de haat. Die in deze plaats, waar je de, deze plaats voelt. De haat, betekent dat jij met de rug, als het ware, je rug, je rug toekeert aan je schoen. In deze plaats. In plaats daarvan maak je goeie dat omhoog naar je schoenen in alle openheid zonder schaamte. Ja, zonder schaamte. Dan zal je scheen brengen verder, hoe gaat het altijd. De lagere traptreden Brengt het naar de hogere trapte, naar de hogere trapte, naar de hogere trapte. zijn man. Een ja? man dat is de man. En Yeshua brengt het verder. Het laatste station is Yeshua. En Yeshua zal dat stukje man van jou, dat tekort wat jij boven het verstand kwam, met dat stukje tekort, met dat stukje geheim wat jij nieuw wil aan Yeshua brengen om het te openen, om het te zuiveren. En Yeshua brengt het naar zijn vader. En zijn vader dan geeft dan aan hem. ...voor jou... ...gaat altijd via de ketter... ...gaat het aan hem geeft het... ...en hij geeft het weer aan jou... De ...liefde. Dat betekent... Je ...jzelf bewerkstelligt... ...liefde binnen, binnen jezelf. Maar daarvoor is het een geweldig... ...geweldige... ...geweldig geloof. Nou, geloof betekent kracht. Geloof betekent niet met je hoofd. Geloof betekent dat... steeds van binnen... Alle jouw krachten moeten eh, gericht zijn naar boven. En dat, is, dat verwerkt enorme, steeds toewijding en, en persistentie. En het kan niet anders. This, totdat, zoals Jezus zegt in de 22, wie, wie wacht, wie uitkijkt en wacht en... Uh, volhoudt, tot het einde, tot de kets, die zal gered worden. Maar betekent ook niet, dat wij moeten dat denken, denken, in de termen, alleen in de termen van het absolute, van het, van het, van het algemeen aspect. Dus betekent, dat het, ja, na drie jaar, misschien, na vijf jaar, na zeven jaar, je moeten het wel zien in, we leven in, in, in het nieuw. Dus in elke toestand moet je het we weten, niet kijken naar wat het zal morgen zijn. Zal ik wel ooit kom, klaarkomen? Ja? Zal ik ooit nog dat? Moet je absoluut niet denken. We leven alleen in het nieuw. Yeshua leeft alleen in het nieuw. Eigenlijk? Geen voorpreid. Huh? Geen voorbereiding. Geen voorbereid. Yeshua leeft alleen in het nieuw. Eigenlijk. Net zoals zijn vader. Daarom Yeshua verandert niet. We hebben geleerd. Yeshua verandert niet. Wij veranderen ons. Om de wijze in de wens om te ontvangen, de wens om te geven, hoef je niet te veranderen. Hij, hij verblijft in, in eenheid met, met, met het licht zelf. En daarom is het. Uh, het is het werk van. Maar dan, daarom is het ook in het, in het bijzondere aspect. Betekent dat elk moment, in elk moment, moet ook. Toestand. In elke toestand moet zitten dat deze vorm van eh, het komen tot het einde en gered worden. Gered, dat gered worden moet zijn niet uh, over drie jaar of misschien over volgend jaar. jaar. Dan ben ik al, kan ik al zoveel geven van mijn verborgen geheimen, et maar in elke toestand, nieuw in elke toestand, kijk nou wat je nu in staat bent om van jouw verbindingen, jouw bindingen, aan wat dan ook, te geven aan Jezus, om daardoor de haat die in jou is, te laten transformeren in liefde. En dat is wat hij ons steeds ons vertelt, de hele reeks van die kracht, van die uh, handelingen, innerlijke handelingen, wat de mens uh, moet doen, vanaf, vanaf ons begin van onze les, eigenlijk, uh, heeft hij daarover. Hij had zo gezeg ons gezegd dat uh, ook, onder andere, dat uh, een, een, een broeder zal opstaan, ja, zal overleven. Uh, aangeven zijn, zijn... een broeder zal zijn, zijn andere broeder aangeven. Dat soort dingen. Want al deze bindingen... onder andere met diepste... wat betekent broeder? Wat betekent vader? Wat betekent die... die dat betekent die, die diepste... geheime diepste... Uh, verbindingen, bindingen... die de mens heeft binnen zichzelf. Dat de mens moet... allemaal... Uh, brengen omhoog naar Yeshua om zichzelf uh, te laten bevrijden in de naam van Yeshua.